Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen waarschijnlijk maatregelen tegen de AZ-hooligans die zich gisteren misdroegen na de wedstrijd tegen West Ham United. Dat heeft de directeur van AZ gezegd. Hooligans bestormden de tribune met familie en vrienden van de Engelse spelers. Ook de Britse commentatoren wisten niet wat ze zagen. Is being scenes the AZ stadium. The AZ fans Er is niemand opgepakt, maar AZ wil wel maatregelen nemen. Wat precies is, nog niet duidelijk. Het gaat weer wat beter met de Italiaanse oud-premier Berlusconi. Hij lag anderhalve maand in het ziekenhuis, maar mag nu weer naar huis. Berlusconi is 86 en had behoorlijk last van een longinfectie. Hij lag zelfs even op de intensive care. Maar nu is hij weer thuis in zijn villa in de buurt van Milaan. In het westen van Spanje staan grote stukken natuur in brand. Het is zo gevaarlijk dat er al een paar dorpjes helemaal ontruimd moesten worden. Het blussen gaat moeilijk omdat het hard waait en het vuur verspreidt zich snel doordat het zo droog is. En Limburgse carnavalsverenigingen zijn boos op onderwijsminister Dijkgraaf. De voortgangstoetsen, de opvolgers van de CITO, die vallen namelijk midden in carnavalstijd. De minister wil ze niet verplaatsen en zegt dat het feest maar gewoon verschoven moet worden. Ja, dat valt niet lekker in Limburg. Ja. Dat is uh, een mooi stukje randstedelijk denken. Denk ik. ik zou het bijna zeggen, het slaat helemaal nergens op natuurlijk. Uh, dan is er totaal geen gevoel bij, uh, bij wat er leeft in, in de helft van Nederland. En hoe dan ook, uh, iets wat je niet zomaar kunt verplaatsen. Wij kunnen carnaval niet verplaatsen. Het lijkt er niet op dat de minister iets gaat veranderen. Het staat zo in de wet en er worden geen uitzonderingen gemaakt. Het weer droog en zonnig met heel af en toe een wolkje, maar vooral veel blauwe lucht. Het is ongeveer 16 tot 19 graden. FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A10 de ring Amsterdam-Zuid. Tussen Amsterdam de Baarsjes en Amsterdam Buitenveldert staat 4 kilometer met bijna 10 minuten vertraging. Er was een ongeluk, heel even was er ook een rijschok dicht. Tussen Haarlem en Voorhout rijden geen treinen, dat komt door een beschadigde spoorbrug. Dat duurt waarschijnlijk tot rond half 5.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 A te. ho aperto i miei occhi e vedo fino a te amartel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 Het It's almost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 Zijn. Vandaag is rood van rond dit blauw. Helemaal heel mijn hart voor jou. Smeul van de rood bedekte dagen dat ik van je hou. Vandaag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 En ik weet. vandaag is rood, de kleur van jouw lippen, vandaag is rood, wat rood op te zijn.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 Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran heeft drie mannen opgehangen die betrokken zouden zijn geweest... bij de dood van een agent en twee leden van een regeringsmilitie. Dat gebeurde tijdens de protesten van vorig jaar. Aanleiding voor die protesten was de dood van een vrouw... die was opgepakt door de moraalpolitie omdat ze geen hoofddoek droeg. De rellen in het AZ-stadion gisteren... worden in Groot-Brittannië omschreven als vreselijke taferelen. AZ-fans bestormden de tribune van tegenstander West Ham United... nadat ze door de Engelse club waren uitgeschakeld in de Conference League. Carnavalsverenigingen en scholen in Limburg zijn boos... over de nieuwe CITO-toetsen van groep 8. Die staan volgend jaar precies gepland tijdens carnaval. Het ministerie wil ze niet verplaatsen... en zegt dat het feest maar gewoon verschoven moet worden. Het weer zonnig, maar ook wat sluierbewolking bij 17 tot 20 graden. Zie maakt maak zijn van want de zon schijnt. Dus radio. pak je radio, ben naar het Frans en zet hem op 106,9. Zie FM, 24 uur per dag. Hete zomer. That's why Ura creme chocolate, juntarte y devorarte, llevarte a otro mundo en tu mente corazón. Ven y una aventura, hagamos de locuras, voy a hacerte caricias que no se han inventado. En mijn daden, ik luister mijn gevoelens. Want ik wou je diep sparen. Maar het raakt me easy. Mag ik met je praten? Ik keer allemaal trots in de garage. Maar deze rit, die doe ik zonder schade. Zie alles wat ik nodig heb, is naast me. De rest is overbodig, zo Zoek geen reden me te haten. Want als je naar me kijkt en het niet is wat het lijkt. Niemand weet dat ik hier soms schuil als een clown met een fake lach Rolex Rolexes hadden maar piqué in een zeepgat Ik kon er maar niet redden van tijden dat ik niet meer zat Meezit, money is niet alles en dat weet ik Ik ga voort mijn hart aan twee gezichten met een facelift Ik meen dit, moet opnieuw leren te vertrouwen veel mensen in mijn rug dat ik word never midden de ouwe Hef uh. zoveel bagage, maar wie helpt je echt mijn shower? Uh. Lijken in mijn kast waar ik niet meer om kan berouwen uh. Stappen ondergaan die ik niet meer kan onderbouwen maar. maar ik weet zeker dat ik veel meer ben dan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 Circle in the morning light. Maybe there are some things.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 Spanje als besluit en laat mijn schepen achter. Ik ga er stiekem tussenuit een vlucht weg naar een nieuw begin.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 a holiday in Spain Leave my wings behind me Drive this little girl insane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 Wee ik maar je als besluit in het weg. Wapen was geen slag te Ik ga stemmen tussen zijn. Yes, de zijkers. Vlucht weg ramen. FM Zandvoort